Amber Brandsen met het NOS-journaal. De eigenaar van een boot waarop vorig jaar bij een ongeluk een man om het leven kwam... is schuldig bevonden aan de dood van zijn vriend. Maar hij krijgt geen straf. De rechtbank vindt dat de eigenaar beter had moeten opletten tijdens een tocht op de vecht en zijn vriend betere instructies had moeten geven. De man had bij de brug in Maarsen langzamer moeten varen en de boot daar zittend moeten besturen. Het OM had een werkstraf geëist, maar de rechter vindt dat de man het al zwaar genoeg heeft met de dood van zijn vriend. Hongarije gaat vanaf volgende week vluchtelingen arresteren als zij niet meewerken met de autoriteiten. Volgens premier Orbán loopt iedere migrant die illegaal het land binnenkomt en zich misdraagt het risico te worden opgepakt. De premier wil zo de stroom vluchtelingen naar Hongarije een halt toeroepen. Ook in de avondspits hebben de treinen van en naar Utrecht Centraal nog vertraging. Een goederentrein trok daar vanochtend kort na 11 uur de bovenleiding stuk. Vooral treinverkeer van en naar Den Bosch heeft daar nog last van. Op dat traject worden bussen ingezet. In de andere richtingen rijden wel treinen, maar minder dan normaal en niet volgens het spoorboekje. De NS verwacht dat de treinen vanaf vier uur vannacht weer normaal rijden. Met nog twee dagen te gaan in de ronde van Spanje... staat Tom Dumoulin nog steeds bovenaan in het algemeen klassement. De Nederlandse wielrenner is tijdens de negentiende etappe... iets uitgelopen op zijn belangrijkste concurrent, de Italiaan Aru. Het verschil is nu zes seconden. Dumoulin finishte vandaag als 25ste. De winnaar was de Fransman Goujard. Het weer vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog met minima rond de 13 graden. Morgen neemt vanuit het zuiden de bewolking verder toe. In de loop van de dag zijn er buien met in het zuidoosten en oosten kans op onweer. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. CFM, verkeersupdate. verkeersupdate, Dit is Helene de Geest van de ANWB. Je krijgt een overzicht van de files in de Randstad die meer dan 10 minuten vertraging opleveren. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Muiden 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A2 Den Bosch Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 12 kilometer. Heeft te maken met een lading slachtafval op de A12 bij knooppunt Oude Rijn. Op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Vinkenveen en knooppunt Oude Rijn... 15 kilometer. A6 Muiden Lelystad bij Almerehaven nog 2 kilometer door een ongeluk maar alle rijstrook zijn wel weer vrij. A9 Amstelveen-Diemen, bij knooppunt Diemen 5 kilometer. A12 Den Haag-Utrecht tussen Harmelen en Nieuwegein 5 kilometer, daar ligt dus die lading slachtafval op de weg waardoor er een rijstrook dicht is. A15 Rotterdam-Gorkum tussen knooppunt Ridderkerk en Sliedrecht, 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. De andere kant op richting Europoort tussen Rotterdam-Charloos en Spijkenisse 8. En op de A27 Almere-Utrecht tussen Eemnes en Beeldhoven 6 kilometer.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 Is, uh, hier is alio's ram met deze plaatje. Ik vind het echt heel mooi, hoor. Echt waar, niet normaal. Pjuu, die echt stampen. <laughs> echt? Sta. <laughs> Roger Riddekar was dat. Ik draaide hem op verzoek van uh, Johan Boon en zijn echtgenoten hier aanwezig in de studio. Luisteraars, nogmaals voor de mensen die wat later uh, hebben uh, ingeschakeld. Uh, u luistert naar Zandvoort Door. En Johan Boon is uh, onze gast vandaag. En hij is uh, kapper. Uh, ik moet eigenlijk zeggen haar artiest, toch? Nou, nou, nou. <laughs> nou ik, vind het, ik vind het een vak apart, hoor. Dat, dat kap is vak. En zeker als je ook nog doet wat jij doet, pruiken maken en alles. Uh, en zowel heren als dames uh, uh, het kapsel weten verzorgen. Nou, dat, uh, dat, is toch, dat vereist toch een bepaalde uh, ja, inzicht en vaardigheid. Ja, nou. Doe mijn best. Ervoor. Zo, iederse zo ieder vak natuurlijk, dat is ook wel weer zo. Maar ik heb er toch wel uh, respect voor. Dankjewel. Um, uh, ik draaide net New World in the Morning. En ik denk dat een hoop mensen thuis denken: van ja, was het maar zo. Was, was er maar een nieuwe wereld morgen. Want wat we allemaal voor ellende op de televisie voorbij zien komen, ja. dat is. Dat is hoe, hoe kijk jij er tegenaan, uh, Johan, tegen al die vluchtelingen? Je hoeft niet. Uh, je nek uit te steken als het gaat om een extreme uitspraak, hoor. Maar gewoon in zijn algemeenheid. Hoe ervaar je dat? Nou ja, dat? Ik, ik, ik vind vreselijk dat het gebeurt. Ja. Ik moet je eerlijk zeggen dat het me in de politiek te ver gaat... om te weten wat daar nou gebeurt of gebeurd is. Waarom die mensen al op deze kant op komen. En als ik op de televisie hoor, weet iedereen waar het om gaat. En een oplossing hebben ze geen van allen. Nee. Ik ook niet, dat nee. zeg wij. Ja. Maar ja, het is vreselijk als je natuurlijk dit meemaakt. Je moet, je moet vluchten, je moet gedaan. Maar ik denk ook dat... Nederland en meerdere landen, een groot probleem krijgen. Ja. Ik vraag me af of we het kunnen betalen, ja. de opvang. En... Ja, dat is natuurlijk eh, economisch gezien natuurlijk. Op een gegeven moment is er een, is er een grens natuurlijk ja. van wat we met z'n allen kunnen dragen. We hebben natuurlijk een maatschappij waarbij we al bijzonder gekort zijn de afgelopen jaren. Nou zijn er mensen die dan eh, roepen op Facebook bijvoorbeeld, waar ik nog wel eens eh, op, eh, op rondkijk. Die zeggen dan van ja, uh, uh, jij hebt nog een dak boven je hoofd en je moet niet zeuren. En je hebt je, hebt je laptop hier en je hebt je iPad ja. en je hebt dit en je hebt dat. En die mensen die hebben niet eens een droge boterham. En zo en, uh, so word ik dan op mijn nummer. Nee, dat is ook zo. En als je die mensen kan helpen. Maar ik denk niet dat je iemand een maand kan helpen. En daarna terugsturen. Nee. Nee. Dus, dus het moet voor een langere tijd. En blijft het bij die 7 of 8.000 die ze zeggen? Nee. Nee, ik, ik zelf, als, als ik het dus hier mag komen, ik denk namelijk dat er meer komen. Want Toen. het zijn over het algemeen jongere mannen. Wat ja. komt, die willen straks allemaal gezinshereniging. Dus het ja. wordt het zoveelvoudiger wordt het, van wat er nu ja, komt. Dat denk ik ook. Ja. En als in Duitsland er al 1 miljoen krijgen ze wat. Dan denk ik, ja, waar is, het, waar is de grens? He? Ja, ik weet niet. En ik hoop alleen maar dat ze dat zich nu realiseren. Dat ze niet wachten dat iedereen in dat land nee. is. En dat het dan kleine burgeroorlogs ja. worden. Ja. Want ja. Dan komen we allemaal aan ons eigen achtertuintje. En dan wordt het weer beroerder. He? Ja. ja, wat mij verontrust. En wat ik van de week op Facebook diverse malen voorbij zag komen. Maar ook in artikelen in de krant en zo. Dat er zich uh, uh, IS-strijders mengen tussen de vluchtelingen. En dat die massaal uh, proberen om op deze manier uh, Europa, de grond te krijgen. Europa ja. binnen te komen. Nou, uh, uh, lopen ze niet allemaal met een Kalasnikoffer onder hun arm. Gelukkig. Maar hier eenmaal in Europa aanwezig en georganiseerd... Er zijn de kanalen naar de misdaad natuurlijk. Uh, ja, en laat zei ik, waar vluchten die mensen dan voor? Dan zeggen ze, ja, als het de mensen van de IS zijn... die lopen die met een uniform met dat labeltje erop. Dus je kan ze al niet herkennen. Mm -hmm. Maar als je nou niet herkent waarvoor je moet vluchten... waar vlucht je dan voor? Dus... Dat zal wel opgelost worden. En als ze nou meekomen, kan je ze ook niet herkennen. Je nee. kunt dus niet tussen de vluchtelingen zien wie dat wel is. Nee, precies. Nou, dus, dus dat... ik, maar maar hoe, hoe, hoe ze dat moeten ontdekken, of hoe ze erachter nou, moeten gaan. Ja, dat... Waar ik bang voor ben, en met mij velen, is dat we dat ontdekken als er vandaag of morgen. Te veel, uh, een, nee, een calamiteit gebeurt. Ik durf, ik zal het je eerlijk zeggen, ik, ik ben in de afgelopen jaren naar, naar Den Haag geweest, naar Prinsjesdag, omdat ik dat leuk vind om, om dat uh, allemaal mee te maken. Het is heel gezellig, een hele uh, gemoedelijke sfeer. Uh, er komen uh, militaire uh, uh, muziekkorpsen voorbij, dus niet zomaar muziek, het is dus echt heel goed allemaal. Er zijn uh, parades met paarden, Mo echt mooi om te zien, echt een mooie... Uh, nee, je bent gek op paarden, Charles. Ja. ja, maar die mensen bleven er wel op zitten, toch? Of niet? Ja, ja, oh, ja, ja, ja, ja. ja. Nee, nee ja. daar gaan we straks nog even over praten. Dat is, dat is ja, dat verhaal wil ik wel horen. Ja, ja. ik eigenlijk ook. Ja. Anders bel ik uh, Huisman. Ja. En die Huisman, nou die is er, er uh, zijdeling ook nog getuige van geweest. Maar, uh, Volgens mij hebben we het nog op de televisie ook gezien. Ja, ook nog. Sterker nou, nog, ga maar me, door. Ja. Uh, waar had ik het nou over? Oh ja, die paarden. Die paarden ja. Uh, hoe kwam ik nou op paarden? In, in Den Haag. Uh, oh, ja. je bent op, op... Dat, dat ik dat leuk vind. Maar ik durf, ik durf, nou, durf is, is, is veel gezegd. Ik ga dit jaar niet naar Prinsjesdag omdat ik bang ben dat op een, eh, op een dag als Prinsjesdag... waar er zoveel mensen bij elkaar op een kluitje zitten... dat er, dat er een hele andere gek rondloopt met een Kalasnikov... en daar het vuur op opent. Wat je in Frankrijk ook eh, hebt gezien. Nou even. ja, dat, dat, vind ik, dat vind ik de laatste jaren... met alle grote evenementen. Of ja. het nou de zeeuw is, als je als... Als je de andere kant op denkt, als je als, als terrorist mensen wil pakken, moet je de zeil nemen. Of noem, moet je een groot concert nemen. Of moet je een grote voetbalwedstrijd nemen waar 40, 50.000 mensen zitten. Ja. Dan, he, dan heb je het meeste effect, heeft ja. ik of gezegd. Dus ik blijf grote evenementen sowieso. Daar was ik al geen voorstander van. Maar dan blijf je, van, je meiden. maar ja, dan blijf op, op, op, ja. op zo'n manier kan je kan je nooit meer zeggen. Nee, ja, maar er zijn natuurlijk ook nog kleinere, leuke in Dag. Is ook wel een evenement, maar dan kan je natuurlijk door, de straat, door je eigen straat heen lopen. Een, ja. een interview bij CFM bijvoorbeeld. Is ook ja. leuk. Ja, vooral met duiven en de microfoon natuurlijk. En dan hebben we het er net over. dat Het ja. 14 jaar geleden is vandaag. 11 september. Vandaag 14 jaar geleden. 9-11. Mijn ja. familie uit ja. New York was over. Mijn ja. tante was net met pensioen en die zag een gebouw 27 instorten. Daar, zat, daar heeft zij gewerkt. Ja. Ze wilde naar huis, maar ze kon niet. Ze moesten drie weken wachten, omdat er, er geen vluchten meer gingen. was heel heftig. Nou, bij mij, dat is, Iedereen heeft natuurlijk wat. Ik heb een kapster, Ingrid. En die is de dag daarvoor in dat gebouw geweest. Want er kunnen toeristen, ze gaan naar boven, ja. boven. is een foto gemaakt. Zij is waarschijnlijk ja. een van de laatste van de mensen die hier stonden... die de, die, die foto heeft gemaakt. Ja. Zij is dezelfde dag of de dag daarna is ze naar huis gegaan. En iedereen hier thuis heeft dat gezien. En dacht dat zij daar dus bij zou zijn, want ze... Hebben ja. dat natuurlijk nooit begrepen. Tot ze op Schiphol kwamen. Zij ook niet wist wat daar gebeurd was. Ja. Die heeft de, de laatste dag daar uh, bovenin gestaan. Dus op iedereen natuurlijk... Ze... Ja. Maar er zijn ook allemaal weer van die doemtheorieën over, over. die, over die 9, Ja, allemaal complottheorieën. Ja, ja. Uh, dat dat gebouw nooit zomaar kon instorten. Omdat er een vliegtuig bovenin. Uh, allemaal dat soort uh, verhalen. Ja, dat... Ik ben zelf ook in het gebouw geweest. Ook bovenop. Dat het, ik denk gewoon de constructie... Niet goed is geweest om ja. dit soort klappen op te vangen. Want er wordt natuurlijk helemaal geen rekening mee gehouden dat er een vliegtuig naar binnen vliegt. Nee. Nee, nee, maar er wordt dus beweerd dat de Amerikanen dat allemaal zelf opgezet zouden hebben. om een bepaalde ideologie, als je dat zo wil noemen, na te strijden. Ik weet het niet hoor. Nee, ik geloof best wel dat, dat er ja, in dat arme, landen, arme landen best wel verzetstrijden zijn die Amerika flink tegen willen zitten. Ja. Er wordt natuurlijk totaal niet geïnvesteerd in arme landen. Mm. En in de rijke landen wel. En ja. die mensen zeggen, ja, kom ook eens hier. <laughs> ik ja. snap het wel. Ja. Niet dat ik er mee sympathiseer. Maar ik snap wel hun beweegreden van, ja, maar je laat ons stikken. Want dat zie je nu in het, in het midden oosten ook gebeuren. Ja. In Syrië. Ja. De landen om Syrië heen, die hebben al miljoenen Syriërs al jaren in kampen zitten. Ja. De vluchtelingen. En nu... Die kampen zijn vol, die mensen hebben het daar heel slecht. Dus die Syriërs die nu nog weg willen, die zeggen... ja, daar gaan wij niet heen, wij gaan naar Europa. Ja. Ik kan me dat wel voorstellen. Ja. Ja. Ja. Maar dat komt misschien ook wel door mevrouw Merkel. Hè? Jullie zijn allemaal welkom. Dus ja, misschien hebben ze wel allemaal ge... op dezelfde afgeroepen. Hè? Nee, ja daarvan, maar het is maar net hoe je dat doet. daarvoor is, dat Duitsland enorm vergrijst. En zij erg bang is dat de, de, de, de pensioenen niet meer opgebracht worden. Dus zij liever jongere mensen. Is een, is een verhaal. Dus zij zegt, kom maar binnen. Die gaan daar werken. Die gaan dus ook voor de premie zorgen voor. het ja, is ook een economisch... Er, er wordt, ja. Door haar regering wordt ook gezegd... wij zorgen dat ze werk krijgen. Ze hebben geloof ik zelf ja. een miljoen werkelozen. Dus ja. wat willen ze nou eigenlijk? Ja, maar dat roepen de werkgevers hier toch ook. Ja, dat begrijp Want ik mensen niet Mensen krijgen hoor. hier ook geen vast contract meer. Ze zitten ook in de problemen. Nou, ja, maar Heel dat schijnt hier... Dat, dat zag ik toevallig gisteravond in... en ik dacht in de een Vandaag... of in ieder geval in de Nielsse rubriek... dat hier in Nederland ook zoveel vacatures bestaan... van mensen die dat gewoon dat werk niet willen doen. En, en dat is al dat jaren weet ik zo. niet. Ik, ik, ik weet wel van een, een flink aantal mensen die dus uh, solliciteren. Want die moeten dan verplicht solliciteren omdat ze in de WW zitten. Of ja. daarna zelfs nog in de bijstandszakken zelfs. Mm -hmm. Maar dat ze gewoon op niet bestaande uh, vacatures solliciteren. Die worden voor, door bedrijven of, of het UWV gewoon neergezet. En mensen solliciteren en die krijgen gewoon een standaard briefje. Ja. De, de, ja, maar, ja, maar gewoon om mensen bezig te houden? Er wordt natuurlijk uh, het voorbeeld gegeven, bijvoorbeeld van, van de, van de uh, kasteelt, hè, de, mm -hmm. uh, waar een hoop werk in schijnt te zijn, het Westland bijvoorbeeld, hier in, uh, in Zuid-Holland. Uh, waar mensen niet uh, willen werken, ook al uh, worden ze door bij wijze van spreken een bijstandsambtenaar die richting uitgevoerd. Ja, maar dan, dan zit je voor je bijstandsuitkering bij ja. te werken. Ja. Terwijl iemand die dus gewoon een baan wil hebben, dat werk zou moeten doen. Maar mm -hmm. van dat werk, dat hij acht uur per dag moet doen... geen salaris vangt waar hij alles van kan betalen. Dus mm -hmm. dan nog een baan moet nemen. En het is heel zwaar in die kassen. Ja, ja, ja. Dus ja, dan heb je een probleem. Ja. Die mensen, die, die nu werken er vooral Polen in die, ja. uh, in die landbouw... Ja. Die, die nemen met minder genoegen. Dat zie je ook met vrachtwagenchauffeurs... Maar nu werd er dus gesuggereerd in hetzelfde nieuwsprogramma wat ik gezien heb. dat, dat dus uh, die, die vluchtelingen die dan eventueel hier komen. dat die dan wellicht wel zouden kunnen worden ingezet voor, voor dat werk. en dus dan minder afhankelijk zijn van bijstand. Ja. Die gedachte. Maar ja, uh, je hoort zoveel. Want er zijn zoveel mensen ook in Nederland uh, alleen al die, die uh, hulp aanbieden. die hun huis beschikbaar stellen. En hoe, hoe kijk je daar daaraan? Zou jij dat makkelijk doen? Nee. Niet? Nee. Nee. Want? Ik woon al heel klein. Ik ben mantelzorger. Ja. Dus ik heb mijn ruimte zelf. Ik heb niet ja. zo'n heel groot huis. Dus ik heb de ruimte zelf nodig. En ja. Ik heb een kind wat heel veel zorg nodig heeft. Ik slaap al met één dus vrouw dan, op uh... een kamer. Dus ik kan er niet <laughs> nog geen bij hebben. Maar als je nou een groter huis zou hebben. Zou je het dan wel doen? Nou, dat zou kunnen overwegen voor een, voor een, een, een jonge vrouw. Ja, een alleenstaande jonge vrouw. Nou, we zitten er nu nog redelijk ver af. Hè? Maar als je er dus echt mee geconfronteerd wordt... als er echt nou in jouw straat of uh, in jouw buurt... Een, uh, een stel van die mensen uh, rondlopen met kindjes die uh, ontredderd zijn... Uh, ja. ja, wat doe je ja, nou? Zou, met... ja, zou, ik zou wel wat proberen te doen. Je zou, ja, ja. Je zou gezamenlijk wat kunnen opzetten met uh, een, een, een eten... En kleding, en huisraten, dat, dat soort dingen zou je kunnen oplossen. Moeilijk onderwerp, hè? Ja, het is Nederland, een heel moeilijk ja, ja. onderwerp. Maar, maar Nederland is rijk genoeg om het op te lossen. Ja, nog wel, ja. ja nou, het is, Nederland is rijk genoeg. Kijk, dat er een heleboel grootvermogenden... een heleboel geld van de belasting terugkrijgen. Want ze lopen heel erg van, we betalen heel erg veel. Maar ze krijgen nog meer terug dan dat ze betalen. Dus ik heb geen meeleemitten. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> Ja, ik heb daar, ik heb, daar heb ik dus persoonlijk geen inzicht in. Ik weet niet hoe het allemaal uh, economisch in elkaar steekt. Ik weet ook niet uh, hoe lang en uh, uh, op wat voor manier we dat kunnen betalen met z'n allen. Ik weet wel bijvoorbeeld dat er natuurlijk al mensen ageren omdat er al zoveel geld naar, naar zuidelijke landen gaat. Zoals Griekenland en zo. Ja. En, en, uh, we, zien we dat ooit terug? Ja. Ja. Nee, dat is beter kwijt kunnen schelden. Ik, ik, ik heb gehoord dat elke vluchteling die hier in Nederland verblijft 39.000 euro per jaar kost. Ja, nee, en dan denk ik, ja, moeten wij er nog voor eten gaan zorgen voor? Zelfs laten ze daar maar van die 39.000 euro doen. Ja. En we zijn allemaal, we weten allemaal, de Partij van de Arbeid wil, wat is het, broodbekken en weet ik veel wat ze allemaal willen. Ja. Dus ja, we, we betalen eigenlijk al genoeg. Dat wordt allemaal van de belastinggeld van ons betaald. We betalen allemaal eraan. Okay. En uh, ja. ja, ergens is een grens, denk ik. Nee, maar als je goed kijkt naar hoeveel mazen er in de wet zijn, die ja. wordt... Uh... Waar, waar multinationals gebruik van maken, daar loopt de staat heel veel miljarden aan belasting mis. Ja. Per jaar. Ja, ja, ja, ja. En dan hoeft er niet eens bezuinigd te worden. Maar daar wordt nu op gelet. Want ja, de multinationals zorgen ook voor veel werk. Dus dat is. Het is moeilijk. Nou, wij komen er, ik vond het leuk om jullie mening er even over te horen. Maar wij komen er natuurlijk met z'n allen ook niet uit. Nee, we uh, hebben het niet opgelost. Uh, de, het niet, nee, nee. Uh, dus <laughs> ik bel zo even met Rutte. Ik zeg, ik heb het geprobeerd. Wat wel zo is, dat uh, ik ga ook een beetje promotie, uh, doe ik altijd voor mijn zoon. Dat is wel bekend, ook hier in Zandvoort natuurlijk. Die uh, voor Masterpiece, een, een nummer heeft uh, ingezongen. Masterpiece is een organisatie en dat sluit aan op ons onderwerp. Die, die zich inzetten voor wereldvrede. Dan doen ze op een manier uh, met mensen die muziek maken uh, uh, producten te laten uh, creëren uh, waar geld mee verdiend wordt. En het geld komt dan uh, uh, voor een goed doel beschikbaar. Bijvoorbeeld voor die vluchtelingen, uh, even als voorbeeld. Maar voor vele andere goede doelen overal ter wereld trouwens. Niet alleen in Syrië, maar ook in andere landen waar mensen ontheemd zijn of uh, hulp behoeven. Uh, Sven heeft een nummer geschreven samen met Michael Garvin. Michael Garvin is de singer-songwriter van Jennifer Lopez en George Benson. Niet zomaar iemand. Uh, dat hebben ze samen gedaan op verzoek van Michael Garvin... die Sven gezien had bij Holland's Talent. En onder de indruk was van zijn stemgeluid. Het eigen nummer heet Calling for Peace. Sven speelt het op toetsen. De violist is Erna Zola van het Metropolitan en het Orkest van Melando. En nogmaals, het heet Calling for Peace. Sven Davis, zo treedt hij op onder de naam Davis omdat het, uh, ja, het moet een beetje Engels klinken... en wat heel Duif, ja, dat... Duif is. <laughs> Calling for Peace, Sven duif. Cheers are in my eyes when I watch TV.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 disagree without war. why must those? wel mijn eigen zoon Sven Duif met calling for peace. Hij roept om vrede, daar roepen we met z'n allen om. We hebben net een poging gedaan om bij te dragen in het oplossen van de problemen. Maar ook wij uh, zijn er nog niet in geslaagd, luisteraars. Maar ik hoop dat we toch uh, wat dat betreft een, een uh, vredige toekomst tegemoet gaan. In ieder geval een vredig uurtje nog met uh, Johan Boon hier in de studio. Hij is... Uh, kapak van beroep en heeft zijn salon in Haarlem. En uh, ja, een logische vraag ook nog, Johan, uh, jouw kant op. Daar word je vast in je winkel ook uh, wel mee geconfronteerd. Het zwarte, de zwarte pieten discussie. Ja, natuurlijk. Dat ik, mee, ik, ik, ik handel ja. nog in die, in die zwarte pieten pruiken ook. Dus dat ja. is elk jaar wat. Ja. Moet, ik, moet ik zeggen dat als ik het volg op de televisie. en de radio, ik elk jaar denk: het is over. Maar dat is niet het geval, moet ik zeggen. Dat zelfs de, cons nee. de conservatieven zeggen dan toch. Um, zwart. Ik, voor dit jaar heb ik dan een donkerbruine pruik. En dan worden er een paar die daar uh, in mee willen gaan. Maar het gros van de mensen die het vieren, willen toch een zwart-pieten-pruikje hebben. En of dat dan kroes of wetlook of wat langer is. Of ja. uh, een ras staat, dat vind ik dan niet zo erg. Maar hij is nog steeds zwart. Ja. Het gaat voorlopig om de kleur van de huid. Ja. Die is de laatste jaren al bruiner geworden. Hij was echt zwart. En, um, ja, nu zag ik, verleden jaar zag ik de, de, de clown's-piet. Ja. En, en de opa Piet met de grijze pruik en, de, en noem maar op. Dus ja, waar dat heen gaat, weet ik niet. Maar de mensen die bij mij in de zaak komen... die nog een beetje conservatief zijn... die willen nog steeds het zwarte pieten pruikje hebben. Ja. Want uh, een aanvullende vraag... want jij bent in staat om dankzij jouw kappersvak... mensen er jonger uit te laten zien. Maar je bent ook in staat om, ja. om mensen er wat ouder uit ja. te laten zien. Ja, maar het moet wel gezegd worden. Dus ja. wat je allemaal zegt, Charles, klopt wel. Ja. Grotendeels. Ik ja. ben alleen geen grimeur... Okay. Dus, dus dat doe ik niet, dat onderdeeltje ervan. Dus als iemand binnenkomt en die zet een grijze pruik... dan word je automatisch wat ouder erdoor. Ja. En als er een grijze dame binnenkomt en die zet een zwarte boblijn op... oog ze iets jonger. Ja. Dus dat is wel wat er gebeurt. Maar ik, ik doe verder niets aan de, aan de huid. Ik doe niks aan de botox. Ik doe niks aan het opmaken. Okay. Dat is mijn handel niet. Ja, ik, even, een leuk, even een mopje tussendoor. Er was een man die komt bij de dokter en die zegt... dokter, heeft pilletjes dat ik... Dat ik erg jong word. Zegt de dokter: Nee, ik heb wel een pilletje dat je niet ouder wordt. <lacht> ja, nou, dat even. schoot me ineens er binnen. ik denk: Nou, die, die gooi ik even op tafel. Die gooi ik even. Onze technicus, Hans was weer naar maar, maar, maar ik kan. Ook uit dat boekje is er wel eentje, als het mag. Er wel ja. eentje. In de oorlog had je mensen die boven, tegen de veertig of boven de veertig waren, waren vrijgesteld van, van, van werken voor de Duitsers. Ja. En er was toen een, een meneer op het Houtplein. En die was een jaar of dertig. En die uh, wilde niet werken. Voor de Duitsers in ieder geval. Dus die kwam bij mijn vader. En die hebben ze de zijkant. De, bij, de, bij de slapen hebben ze dat geblondeerd. Sterk geblondeerd. En toen met de silver shampoo grijs gemaakt. Ja. Die man kon uit, over een vals paspoort beschikken. Een huiswijs heet dat gewoon. Ja. En heeft een foto gemaakt in de verouderde toestand. Wat met de... Uh, hoe heet dat lopen rotzooi met, met de geboortedatum. Ja. En is dus uh, twee of drie jaar... Uh, door kunnen blijven leven zonder dat ze hem opgepakt <laughs> hebben. Dus, dus toen werd dat ook al gedaan. Dan praat je dus over 40, 42, 44 dat dat gebeurd is. Ja, echt een, een, een identiteitsverandering. Ja, ja dus, ja. Een beetje. Ja, dus toch, toch een beetje ouder maken. Ja, dat is dus een beetje ouder een maken. Een beetje hè? ouder maken. Um, die, nog even die Zwarte Pieten discussie. Hoe, hebben, zijn er uh, goed heilig mannen, hulpzinnig bij jou in de winkel geweest, die gemolesteerd zijn? Vanwege dat, uh, nee, nee, nee, nee, dat nee, niet? Nee, nee, nee, ik heb dat niet gehoord. Nee. Oké, okay, dus dat valt allemaal wel mee. Ik hoor. Dat valt wel mee. Ik heb wel een paar, dat zijn een hele klassieke zeg maar, hulpzinten. die zeggen als al mijn pieten die bij z'n mel lopen... nou, naar wit moeten clown, naar rood met rode buik, dan stop ik ermee. Ja, ja, ja. Die willen dat alleen nog zo hebben. Ja. En eigenlijk snap ik ook niet waarom er aan die traditie... Getrokken wordt, maar ja, dat ja. is niet alleen omdat ik mijn geld erin verdien. Maar. Ja, er is één zo'n meneer, Quincy, Quincy nog wat, die. die, die uh, kunstenaar, ja. Uh, ja, die. Uh, en het en heel raar dat de, de Nederlandse cultuur, dus uh, 90% voor uh, de traditie is zoals die bestond. En dat het dan 10% is die, die, die, die ageert. Ja, ja. op de een ja. of andere manier. En dat dan uh, uh, het gebruik maar uh, gedeeltelijk afgeschaft zou moeten worden. Ja, Shadow, ja, de volgende is eigenlijk dat de, de, de gouden koet gaan ook niet meer. Dat nee, is nu eigenlijk al hè? Ja. Dat is de volgende. En ja, ik denk dat al onze tradities gewoon weggaan op deze manier. En dat vind ik wel jammer. Ja, we laten ze afpakken hè? Ja, ja. Dat vind ja, ik wel jammer. Want, op, ja. want op de Caribische eilanden. Ja. Ik geloof dat het Aruba was of Curaçao. staan ze op hun hoofd. Ik denk, wat is daar in godsnaam aan de hand? Want daar worden wel, zelfs die mensen worden zwart gesminkt als Zwarte Piet. Ja, ja. En die staan van: ja, wat is dit voor onzin? Want het Zwarte komt van het roet en, en niet van de huidskleur. En willen jullie, want goed, de Zwarte Piet-discussie... daar komen we ook niet uit, want er zijn ja, voorstanders tegenstanders. het verbaasde mij dat Georgine Verbaan... ik weet niet of je dat verhaal gehoord hebt... die ook zei van, uh, oprotten met die Zwarte Piet... die was er zogenaamd ook op tegen. Uh, terwijl ze zelf, dat bleek later... werden de foto's tevoorschijn getoverd... waarbij ze zelf Zwarte Piet was. <lacht> dat die wou het zelf niet meer spelen. Het is dus ook heel tegenstrijdig. Maar ik zou het heel erg jammer vinden. Ik ben natuurlijk zelf uh, goede kennis van de goedheilig man. Uh, ik vind het heel erg leuk om te doen. Ik geniet er elk jaar weer van. Uh, al die blije kindergezichtjes. Maar ook uh, lol maken met volwassenen. He, toch een beetje gekheid maken uh, tijdens bezoeken en zo. Maar ik, de, ik denk ook dat, uh, dat de zelfstandigen. Dus de, de kleine zelfstandigen. Als het helemaal afgeschaft zou worden. Ik denk dat die dat niet leuk vinden. Want dat is eigenlijk een bron van inkomen voor hun. Tuurlijk. Dus in de tijd, Tuurlijk. En als zegt nou eens dat het ze lukt om dat af te schaffen of minder en naar de, naar de Kerstman te gaan. Maar als je nou de Kerstman helemaal neemt. Ja, dat mag ook niet. Ja. Ah, een sprookjesfiguur. Ja. Hij werkt met dwergen. Hij heeft dan wilde het, zijn rendieren. Hij gaat er nog mee in ja. de lucht ook. Als, ja. het, als het dan allemaal niet klopt, klopt er ook een hele hoop niet. Nee. Er is het ook dierenmishandeling. Ja. Ja. Dus, dus, en zo kan je ja. volgens mij nog wel een paar uh, ja. feestdagen onderuit halen. Die dat dan dat niet. Ja, dat komt dus, dus. ja. Komt de dierenpartij in, in, in, in de... Komt eruit, mag niet. Ja. Nou, we draaien nog even muziekje en dan ja. zal ik jullie even vertellen hoe Sinterklaas uh, verkeerd van het paard is. Uh, uh, oh, ik ben benieuwd of over het paard is getild of, uh, of achter het paard overreden. Als Dick Trom achterop heb gezeten. Ik hoor het wel. Hij wel uh, Ge een gegeven paard in de bek heeft gekeken. Dat kan ook nog. Uh, even een seconde. Ik neem behalve dat siderantie wat ik hier voor me heb staan, neem ik ook nog maar even een tequilaatje. For the record, we never broke up, we just took a 14 year vacation. It comes down to demon friends. Never Ik hoop dat ook nog een applaus krijg. Leuk. Dank u, dank u. Nee, The Eagles live met uh, another Tequila Sunrise, luisteraars. Te gast nog steeds in de studio bij van Zandvoort, Johan Boon. We hebben net gesproken over uh, de wereldproblemen als het gaat om de vluchtelingen. We hebben de Zwarte Pieten discussie al langs uh, laten komen. En nu willen de mensen hier in de studio uh, weten hoe ik uh, ben gevaren als Sinterklaas met een paard. Ik zal het jullie vertellen. Ik weet nog precies elk detail. Ik reed vanaf Beverwijk, bij een ander radiostation waar ik toen werkte, dat Radio Beverwijk, mag u best weten. Um, reed ik uh, via de randweg, via de tunnel. Ik kwam, kwam net de tunnel uit en ging mijn telefoon. Op je paard. Toen ben ik, toen ben ik nog op een parkeerplaats opgereden naast de tunnel. Ik heb nog een bekeuring gehad, omdat ik. Nee, ik heb nog een bekeuring gehad, omdat ik. <laughs> je zat niet op je paard. Nee, dat was nog niet. Hij was met de auto. <laughs> Ik, uh, op die parkeerplaats, omdat ik met telefoon ging. En dat ik, niet, maar, ik denk, als ik mobiel bel in de auto, kijk kan die reden een bekeuring. Nou, ik krijg bekeuring op bekeuring. Op die parkeerplaats ging staan en uh, mijn telefoon... Uh, dat, dat was een verboden parkeerplaats. Reed je re, toen de tijd een mustang? Ja, <laughs> ja inderdaad. Hij hinderde ook. Ja. Ja. Hey, maar, uh, de, Karo aan de lijn. Uh, bent u meneer Duif? Ja, we hebben u gevonden op Marktplaats. U, u bent... U uh, woont uh, toch gewoon thuis, of niet? <laughs> Ik lag goed in de markt. Uh, we, we hebben u gevonden op Marktplaats. U, u bent goedheilig man. En uh, uh, wij zoeken nog een, een Sinterklaas. Want uh, we hebben een programma dat heet uh, Nederlands te koop. Uh, bij de Karo. En, en dat gaat over advertenties. En er was een Zwarte Piet in Heemskerk. Die zocht een, een Sinterklaas, Sinterklaas. Omdat hij... Uh, zijn Sinterklaas, waar hij jaren mee had gewerkt... die was om, door de ziekte of uh, andere reden weet ik niet meer... was weggevallen en hij zocht met spoed en een ander Sinterklaas. Toen hebben ze bedacht het in Nederland een koopprogramma... om dan een soort Idols voor Sinterklaas te organiseren. Er werden er drie werden er opgeroepen. Eentje die haakte af en toen kwam ik in beeld... Uh, dus als, als invaller of ik dat wilde doen. Echt als hulp Echt, dat is hulpzin. Tweedehands hulpzin. Ik met mijn kleding, met mijn outfit er naartoe. En ik moest zijn in Heemskerk bij de waterworks. Daarnaast Heb je een manege met een, met een grote uh, manegebak? Waar, waar, uh, met zand, gelukkig. Dan kom ik later op waarom dat gelukkig was. Uh, en we moesten daar, uh, alle drie de Sinterklaasen... moesten dus gewoon hun Sinterklaas-act doen. Ze moesten, ze moesten zich gedragen als Sinterklaas. We kregen allerlei opdrachten. En uh, uiteindelijk moest je ook op een paard. Moest je dus uh, ja, een, een beetje zo, zo statig een rondje maken en wuiven. En, uh, uh, zoals je dat uh, dan ook bijvoorbeeld bij een intocht zou doen... als je werd uh, verkozen als Sinterklaas. Nou, ik uh, uh, had een, een outfit met een rok waar geen split in zat... Dus ik kon mijn, mijn benen door die rok niet... Omdat, splitsen. splitsen. Nee, ik kon niet splitsen. Ik, niet op, ik, ik hing eigenlijk op die rok op dat zaal. Daar kwam het op neer. En voordat ik goed... Je dus zat op de verkeerde spleet. Zeg maar. ik, ik zat op de, op de hele verkeerde spleet. En voordat ik, voordat ik de kans had om, om mij alsnog een beetje stevig te settelen... door mijn rok omhoog te trekken... met gillende uh, vrouwen meteen langs de kant van de de het was Amazonas zit. Die ja, je deed. ja, ja. Ik nee, nee, ook een nee. beetje in welke voor Nee, maar ik, ik hing dus op die rok. En, en voordat ik uh, kans had om echt goed te gaan zitten, ging dat dier al lopen. En toen sloeg ik achterover. En het was best een beest met een, met een behoorlijke schofthoogte. Dus uh, ik denk dat die wel, wel, wel na nou, een Drie dag. meter, vier meter. Nou. Ja, minstens. <laughs> <Het> is Fjerdland. <laughs> ik maakte een smakker en, en, en nou kom ik even terug op die zandbak gelukkig dat het een zandbak was en ik had even wat een gekneusde rib hoor en dat, dat dat heb ik op dat moment nog niet eens uh, heb je er niet eens door je bent een beetje in de shock eigenlijk en uh, uh, nou ja ze schrokken ook erg van de karo. ze hielpen mij overend en uh, uh, nou uh, het leek allemaal toch uh, redelijk goed te gaan ik heb ook die hele dag heb ik afgemaakt qua opnames en zo ik heb uiteindelijk nog gewonnen ook dus dat vond ik ook wel leuk natuurlijk maar uh, ze, ze kwamen natuurlijk met de vraag van de Karo, wil jij niet, uh, dat mogen wij dit uitzenden? Want het is natuurlijk een prachtige een bloeper. Een nou, ik denk, ja, ik, ben toch, ik ben toch Sint. Dus ben toch ze, ze, ze, ze, als individu herkennen ze me toch niet. Ja, ze weten dat ik, dat ik Sinterklaas ben. Nou, dat mag dan. En nou, toen kwam ik in de Wereld Dorven bij op Show Niels. En al die, ja, ja, ja, dat al, ik nog. Ja, ja, ja. <laughs> al die televisieprogramma's, er werden compilaties uitgezonden van meerdere Sinterklaasen. Waar ongevallen mee gebeurden trouwens. En toen kreeg ik van jou nog de compliment dat je haar zo netjes is blijven <laughs> zitten. Ondanks dat je gevallen was. Ja, ja, want ja, maar dat weet jij natuurlijk alleen. Dat, dat, dat, omdat ik een snor heb, uh, ja. uh, hoef, hoef ik dat niet te plakken. Hangt die het ware uh, Of die snor. Ja, ja. Die, de baardstel. En dat, is, dat bevalt prima trouwens, want hoef ik hoef niet te lijmen en zo. Dus, dus, maar, uh, en daardoor zat hij ook zo stevig. En, uh, ja, ondanks het feit dat er wat er gebeurde, uh, heb, ik toch, heb ik toch gewonnen. En sindsdien werk ik met die zwarte Piet die die advertentie ooit heeft gezet. Nou, dus dat is goed gekomen. Ja, dat was, en u kunt, luisteraars, als u mij wil zien vallen. Gelukje ongeluk, een gelukje Een gevallen duif. Kunt u googelen. Uh, Sint valt hart van paard. Sint valt hart van paard. Als u dat googelt, dan krijgt, krijgt u het filmpje op YouTube te zien. En ik zie daar mensen lachen daar achter de techniek. ik denk dat ze dat opgezocht hebben. Nog niet. Nee, ik wist, ik wist niet dat jij het was. Ik heb wel daarna zitten kijken, maar ik wist niet dat jij... Nou, ga ik toch een keer kijken. Ja. Maar in ieder geval... Uh, ja, heb je wit als paard? hem aan het witte paard. Als u houdt van leedvermaak, luisteraars, dan kunt u dus op die manier kunt u aan uw trekken komen... en dan kunt u de duif... ondanks het feit dat een duif wordt geacht goed te kunnen vliegen... kunt u uh, ja, zien vallen... Ja. Nou, dat was het eigenlijk. Dat was mijn verhaal. Wat vonden jullie ervan? Nou, ik een leuk verhaal. Leuk wel, hè? Comedy capers. Comedy ja. Ja. capers. Ja. <laughs> uh, wat sluit daar nou aardig op aan? Nou, dit nummer sluit daar wel aardig op aan, Hans. On the first part of the journey I was looking at all the life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 Three days in the desert fun. I was looking at a river bed And the story it told of a river that flowed Made me sad to think it was dead You see, I've been through the desert On a horse with no name It felt good to be out of the rain In the desert, you can remember your name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 the horse run free, as the desert had turned to sea there were plants and birds and rocks and things there was sand and hills and rings. the ocean is a desert with its life underground and a perfect disguise above under the cities lies a heart made of ground but the humans will give no love you see I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 with no name. Nou, die, uh, dat paard van mij, uh, waar ik vanaf ben gevallen, had ook geen naam, dus het uh, mag ook geen naam hebben. kent de naam, de schimmel. <laughs> heeft altijd één naam? Ja, ik, ik had de schimmel tussen mijn benen. Zeg, zeg. Nou, dan moet je toch naar de dokter gaan. <laughs> Misschien is dat de reden waarom ik er aan ben gevallen. <laughs> Uh, Johan, uh, ik, ik, uh, ik geef onze gast altijd uh, uh, dat laatste kwartier van, uh, van de uitzending... geef ik de gelegenheid om uh, nog even een zegje te doen. Misschien had jij, uh, uh, heb jij bepaalde uh, dingen verwacht die je wilde, kwijt wilde in de uitzending... die ik jou niet gevraagd heb of waar we niet aan toegekomen zijn. Nee, je... Nou, wat ik, wil, wat ik eigenlijk wilde zeggen waarom ik het waarom ik leuk vond uh, om hier te zijn... is, ja. uh, dat hebben we in het voorgesprekje ook al... Is dat, uh, dit is Zandvoort waar, uh, waar het uitgezonden wordt. En uh, ik vind het wel leuk dat dingen weer terugkomen. Ik ben nu 63, maar mijn moeder is een Zandvoortse. Oké. Okay. Dus, dus ik ben een halve Zandvoortse, zoals het ja. heet. Mijn moeder ja. heette Stokman en dat is echt een Zandvoortse naam. Ja. En, um, Weet je ook waar ze, waar ze uh, geboren ja. is, of gewoond heeft? Ja, waar ze gewoond heeft, dat kan ik straks vertellen. Zij was, en dat ja, het heet dan de Zandvoortse salam, maar zij was een Wegger, zoals ze dat noemde. En die weg. Daar woonden ze en dat was voordat de Tweede Wereldoorlog die muur gezet is. En toen die muur gezet werd, zijn er, ja, ik weet niet hoeveel, links en rechts van die muur, tien of twaalf huizen ontruimd en weggehaald. Dat waren allemaal huizen met een verandaatje ervoor. Er staan er nog een paar aan de andere kant. Mm -hmm. En mijn moeder moest dus, nadat die, uh, die muur gezet was, ja. moest ze naar de inheemsteden bij mensen ondergebracht. Dat weet ik niet precies waar dat geweest is. En haar vader, die was, uh, uh, dat noemde ze toen de tijd... de boswachter en voor de, voor de waterleiding Duinen. En die woonde dus in zo'n huis. En die was dus altijd uh, in de Duinen. En het leuke van dit gesprek nu, en dat ik hier uitgenodigd ben... is dat ik toch een beetje uh, Zandvoerder ben. Ja. En dat verhaal. En altijd van mijn moeder weer goede verhalen over Zandvoort heb gehoord. Ja. En ik als kind met tante Greet, met ome Fok, dus naar verjaardagen ging... En wat me dus opgevallen is, en dat heb ik daarna nooit meer, uh, ben ik nooit meer tegengekomen, dat, maar dat schijnt in Zandvoort maar in weer een meer kleine uh, gemeenschap te zijn, dat als iemand jarig is, gaan de vrouwen s'morgens koffie drinken met gebak, maar s middags of s'avonds komen ze met hun man nog een keer terug. Die vrouwen doen altijd twee keer op een verjaardag, ik weet niet of dat nog zo is. Dus wij gingen als kind dan s'avonds of s'middags uh, naar de tand of naar de oom. En daar ben ik er ook achter gekomen dat al die zandvoerders bijnamen hebben. De, de, de, de, de Ali van de Papi, de Papi van... welke naam ik allemaal niet... dus als je eenmaal wist wie die bijnaam was... wist je niet hoe die wel heette. En uh, mijn moeder had een zuster, Tante Greet... en dat, ik denk dat het heel veel oude Zandvoorders misschien nog zullen weten... Mm -hmm. die liep rekeningen voor kolenboeren. Oh. En vroeger hadden die kolenboeren... die hadden in de winter verkocht ze dus hier kolen. Ja. En in de zomermaanden hadden ze heel vaak een strandtent. En als die strandtent, als die kolen weg waren... en die strandtent gingen naar binnen, onderhielden ze hem. En dat waren de namen waar zij dan boodschappen voor deed Of ja. de kwitanties voor lieten. En ja. ja. ze hebben heel lang... Heeft ze, en die geloofde die er nog zit in de Kerkstraat, Halterstraat... Vreburg, de Slager. Ja, die zitten volgens mij. Kees zit er nog. En daar heeft mijn tante. Van 30 jaar in de huishouding gezeten. Dus dat vind ik wel de leuke, de leuke link nu. Dat ik hier in mijn praatje hou. En ja. dat ik eigenlijk voor de helft uit Zandvoort komt. Ja, ja. Althans voor de Zandvoort. Zeg. Weet je uh, uh, vanuit jouw administratie... of je, of je klanten hebt, uh, Sint-klanten... hier uit Zandvoort? Ja, ja, ja, ik heb scholen hier. Okay. De, waarvan de school niet, maar degene... die dat dan verzorgt. Ja. Um, goed, ik heb... één um, ja, of twee scholen, een paar mensen erbij. Ik had ooit een meneer Koper. Die was hier omroeper. Die deed ook wat... in. In het laatst gebeurde. Koper. Ja, We maar hebben dat hier een collega die heet Jaap Koper. Ja, maar dit, uh, ga niet over de, Jaap, over, de, over de familie Koper praten. Want er zijn er heel veel. Ik weet ja. niet. Het was toen een omroeper. Ja, en okay. ik geloof dat ja. hij... Uh, later was het iets voor de, voor de historie. Hij deed ja. erbij of zo. Dat weet ik niet meer. Uh, nou ja, dat is het. Ah, oké. Okay. En altijd de verhalen over wat hier vroeger gestaan een Mooie huizen en mooie uh, hotel Oranje en noem maar op. Dat soort verhalen kent hij toe van mijn moeder. Uh, wat ik jou nog niet gevraagd heb, wat ik me nou ineens uh, uh, te binnen schiet. Uh, jij bent natuurlijk uh, dagelijks in jouw kapsalon uh, volop bezig. Maar uh, wat, wat doe je in je vrije tijd? Wat doe jij om te ontspannen? Heb je hobby's? Uh, uh, nou, beperkt uh, tekenen schilder ik. Oké. Okay. En wat, uh, wat is de re realistische tekening? of afspraak? Ja, nee, nee, nee. Ik hou wel van realistische ja. ja. Dat doe ik. Uh, nou ja, dan ben ik een... een, een een hardloper, maar dan niet meer... daar heb ik marathon nooit. Halve. We hebben hier een, een technicus, Hans Wassenaar... die uh, enorme afstanden uh, wandelt. Hè? Wandelt. Ja, ja, 37 doe, kilometer of zo. Nee, nee ja. ik doe... De, de, in, in Haarlem heb je dan de grachtenloop... de, ja. de, de, de letterenloop... De, wat binnenkort is, de 27e... is de halve van... Dat uh, heet daar nu tegen de Trosloop, maar de halve van Haarlem. Ja. Ja. En um, daar loop ik er 10 kilometer van. En dit jaar ging het iets minder. Dus ik loop in al die racen de 5 kilometer. Ik, volgende week is de Dam tot Dam wandelloop. Oké, okay, ja, ja. kilometer. Ja. Dat doe ik wel mee, vind ik leuk. Ja. Dan loop je iets verder, want de hardloop is 16 kilometer. Ja, 16. Wij lopen. Ja, we gaan ook met de pond nog, dus uh, ja, ja, ja, ja, we gaan ja. niet door die tunnel nee, nee, nee, heen. Nee. Ik heb hem ooit een keer gelopen. Ja? Ja, het is een evenement. Dat was toen, als ik me niet vergis, de, de moordenaar van, uh, van alle jaren. Want het was 26 graden. En ik heb buiten die, uh, wat is dat, eitunnel? Ja. eitunnel, heb ik hier ook in. Vels, de, Velsen, de tunnel een keer gelopen. Dat was zoveel jaren bestaan van een of andere club. En het gek is, als je er met je auto doorheen rijdt... ben je er A zo doorheen, dat is één. Maar als je gaat lopen, nou, naar beneden, dat is geen punt. Dat we omhoog gaan, dat is natuurlijk even, even aanzetten. Ja. Maar dan zie je het licht aan het eind van de tunnel. Ja. Maar dan zit er een bocht in en met je auto heb je ge... Maar dat duurt zo lang voordat je over die bocht bent... en dan bij het rechte eind Daar heb je als autorijder... Geen benul van. Maar nee. dat was toen met de dam. Tot damloop ja, ook. Ja. En als je eenmaal richting de dammen gaat, hè, de, de, de, de Saamdam dan, Ja, die happening van die mensen die daar een feestje maken met, met sproeiers, met, met muziek en zo. Ja. ja, het is heel leuk. Als het een beetje knap weer is, is het, loop je hem zo. We hebben heel mooi weer oorzaten. Ja, ja. Als jij traint voor het lopen, hè, want dan moet je dan uh, je moet ja. een beetje bijhouden natuurlijk. Duur, ga je een paar keer per week? Uh... Ja, één of twee keer per week. En uh, dat gebeurt als volgt. Uh, ik had je daarnet verteld, ik ben 63 en ik loop met neven, ik ga ze even noemen, Mark en Ton. Die zijn een jaar of veertig, dat zijn zonen van mijn broer. En die heren, en er loopt er nog wel eens meer een mee, die komen dan naar mijn huis. En we lopen veel al in Middenduin. Gewoon tegen Rappelaan hier. Ja, dat ja. ja, is heel mooi. Middenduin en dan lopen we het van. En ik loop altijd met die heren. En uh, ja, ik ben voor hun OMO en de nodige teksten daarbij natuurlijk altijd. Dus omdat ik dan twintig jaar ouder ben... Lopen we. Hij zegt dat we een minuut of tien een kwartiertje lopen. Dan komt er altijd een naast mij lopen... die dan vraagt of het gaat met me. <lacht> en als ik dan een gezicht trek... zegt hij, ik heb mijn mobieltje bij me. Moet ik een steekwagentje bestellen? Of de ambulance? Ja, ja, ja. En de heren gaan ook nog wel eens op stap. En als je zaterdagavond... redelijk op stap bent gegaan... en je komt zondagmorgen lopen... loopt het niet altijd even soepel. Meestal ruik je wel waar ze gezeten hebben de avond tevoren. En dan zijn ze ook niet zo heel fit. Dus mocht het bij mij nou niet gebeuren... dat ik dus rustig aan zaterdagavond gevierd heb... dan wil ik ze er nog wel eens uitlopen. Als ze dit horen, krijg ik echt zondig commentaar. Maar het gebeurt nu wel eens. Ja. En als ik merk aan de heren... dat ze nou niet erg veel zin hebben... dan nodig ik ze altijd uit om de hoge duiden... dat ze weg te lopen. Oh, <laughs> okay. Die ze meteen beginnen met commentaar... maar ze laten ja. zich niet kennen, dus die loopt wat. Dus dat ah. is een beetje de vrije tijd besteden. Ik vind het wel bewonderenswaardig... dat je op jouw leeftijd die conditie nog hebt. Want... Uh, uh, uh, dat ben je altijd maar doorgegaan met, met trainen. Want ik heb, natuurlijk, ik heb ook wel een periode gehad... dat ik uh, een paar keer per week hard liep. Maar ja. dan praat ik over dat ik een jaar of 45 was. Uh, uh, toen ging het allemaal nog. En dan heb ik het later sloppen uh, Geen zin meer. Nee, nee maar dat, is, dat vind ik wel. Charles, als ja. je, wij wonen, ik ben gek op schaatsen. We wonen naast de ijsbaan. En, ja. Vroeger ging ik met de bus, met de tram naar de Jaap-Edehal. Nu ja. kan ik om de hoek op de fiets. En dan ja. kom je er niet. Ja. Ga je nou met een paar mensen afspreken. Dat je elke dinsdagavond gaat schaatsen. Dan doe je het wel. Ja, ja, ja. Moet je alleen dinsdagavond. denk je, nou het is rot weer. Wat komt er op de televisie. Dat, ga, dat doe je niet. Dat lopen is ook. Ik loop wel alleen. Maar eigenlijk toch het meeste met die neven. Ja. Want dan ga je wel. Ja. en Ze staan bij me voor de deur. Of ik sta bij hun voor de deur. En dan moet je. Ja. Eerlijk gezegd. En ja. altijd als je terugkomt naar huis. Vind je het lekker dat je het gedaan hebt. Ja. Dus met alle, elke sport. Ja. Heb jij nou ook iets uh, dat je op een gegeven moment uh, regelmatig een check-up laat doen? Ja, ja, ja, ja. Nou, je weet het misschien zelf boven de 60 word je uitgenodigd om uh, de, de prostaat... Uh, ja, ja. darmonderzoek bijvoorbeeld ook. Darmonderzoek, ja. dat komt nu. Ja. En, en, en, vroeger had ik van de verzekering mocht ik één keer per jaar naar een sportkeuring. En dan uh, werd het plasje en alles nagekeken. En uh, Dat laat ik wel altijd doen. Maar je bent uh, ja nog heel vitaal en fit en uh, als je natuurlijk gewoon lekker doorgaat met, uh, met lopen, dan uh, ik, ik uh, kijk naar mijn klokje luisteraars trouwens, ik heb maar nog vijf minuten. Nou, maar vijf minuten kan een hoop gebeuren, hoor. Ja, ja. Als je hey, ze maar, moet hangen wel. <laughs> ja, ja, zeker weten. Um, Waar hadden het over? Oh ja, over dat over lopen. Als je dat gewoon alsmaar volhoudt. En ik denk dat je als je één keer of twee keer in de week inderdaad gewoon een, een uh, redelijk afstandje loopt. Want midden duin is ongeveer drie kilometer toch? Dat ja, de, midden duin. Maar je kan natuurlijk van huis uit. Je kan er een paar van die lussen bij nemen. Je kan ja. het koeienpaardje terug. Je kan ja, ja. via de Hoge weg, Je kan ja. meteen naar huis. Dan kan je ook via die, die, uh, er, uh, die, die hockeyvelden kan je terug. Wat je ervan maakt. Mm -hmm. okay. dus, maar ja, als je dat bijhoudt, merk je dat natuurlijk. Nog even uh, in, het van, in het belang van onze kustlijn. Dat ben ik nog vergeten, maar dat wil ik je ook nog even vragen. Uh, wil jij googelen naar uh, uh, windmolens, uh, verzet, windmolens verzet? Uh, en, dan, en dan eventjes de petitie tekenen. Want er zijn zoveel mensen hier uit de omgeving die tegen die windmolens zijn. Ze willen ze vlak bij de kust zetten. Het, maar ze staan er toch al? Oh? Ja, maar die, die, die staan... En nog, daar, nog, niet de, nog niet de hele horizon is vervuild, maar ze willen er... De... Tussen Heemsker, of tussen Castricum en Hoek van Holland willen ze er iets van 700 nee, meter. Hetzelfde, 700, hetzelfde ja. als wat hier nu staat. Nee, dichterbij nee, en twee keer zo meter. groot. Ja, ja want, meter. want als wij er s'avonds rijden... want wij hebben nog wel eens de neiging om s'avonds even een rondje te maken ja, Die hertut, rode lichtjes. Her, hertut, ja, ja dat vind ik afschuldig. zo leuk. Dat ja. vind ik zo leuk, die rode lichtjes. <laughs> maar ik zie die dames er niet voor zitten. Nee, nee, dat is te ver in zee, hè? Ja. <laughs> Maar ik ben niet tegen die windmolens, maar ze mogen verder op zee. Ik hoef ze niet te zien. Ja, het is wel een alternatief voor ons. Ja, maar verder energie. op zee? Ja, ja het, is, het, is, het is geen verplichting, maar ik, ik wijs je er toch even op. Dat doe ik bij alle gasten die we hier in de, in de studio krijgen. Ook dat, dat je het verplicht eigenlijk. Nou ja, ik moest toch eerst die petitie tekenen voordat ik hier aan ja, had. Ja, precies, dat, dat bedoel ik. Ik en waar is dat pistool nou, wat je nou net weg doet? <laughs> ik, heb mijn, ik heb mijn agent buiten staan, die gaat jou straks controleren. En dan, uh, komt als je me niet, dan maar niet naar mijn wagen kijkt. <laughs> Johan, ik wil jou uh, hartelijk danken voor jouw komst. ik jou ook. Ik de, de studio, want ik vond het heel erg gezellig. En we hebben heerlijk, ik ben een heel hoop meer te weten ge gekomen uh, uh, over uh, mijn, mijn hofleverancier als het gaat om uh, uh, mijn activiteit in december. Hartelijk dank. Jij ook hartelijk dank. En nog bedankt voor de beginnenrijm. Daar heb je alles een beetje in verwerkt. Ja, ja. Ook heel netjes. Je bent al bezig. Ja. Ja, ik zou eigenlijk moeten lopen ja Rijmen ja dat gaat nog makkelijker af. Sorry. Uh, nou nogmaals dank voor je kom naar de studio. Geldt ook natuurlijk voor je echtgenote die hier uh, de, bij zit en uh, jou heeft uh, toch op een bepaalde manier heeft gesupport, absoluut, ondersteund. Als ik niet kon. Eh, met af en toe een vriendelijke blik of af en toe een blik van wat zeg je maar nou. Dat horen we straks in de auto wel. Wat ze yeah. ervan vonden. Ja. Wat ze er werkelijk ja. van vonden. Wij vonden het in ieder geval heel gezellig dat je er was. En uh... dank je wel voor je komst. Succes ja. met jullie programma. Nou dat gaat helemaal goed lukken. Uh, we gaan eruit met A Fine Brown Frame van Diana Reeves. Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. Why don't you vacate while I check it out? It is too hip for me, you dig? Hey, mama. You've got a fine brown frame. And I wonder what could be your name.